Ember Brandsen met het NOS-journaal. De eerste schaatsmarathon op natuurijs is vanavond in Haaksbergen. De schaatsbond KNSB meldt dat in dat dorp in Twente ruim 3 centimeter ijs ligt. Noordlaren, Veenoord, Arnhem en Nieuwbuinen waren ook in de race. De KNSB zegt dat er deze week maar één marathon wordt verreden. Vorig jaar was de eerste marathon ook in Haaksbergen. Vanavond om 7 uur starten de vrouwen, om 8 uur de mannen. De Amerikaanse scholier die in Washington een Indiaanse Vietnam-veteraan zou hebben getreiterd... zegt dat hij niets kwaads in de zin had. Hij zegt dat hij alleen de gemoederen wilde bedaren. In de VS ontstond ophef nadat een video op internet verscheen. Daarin was te zien dat de scholier pal voor de Indiaan staat en hem aanstaart en glimlacht. De scholier uit Kentucky zegt dat hij voor racist wordt uitgemaakt... en dat zijn familie met de dood wordt bedreigd. Hij is bereid mee te werken aan een eventueel onderzoek. Het staatstoezicht op de mijnen gaat extra eisen stellen aan de boorbedrijven die aardwarmte winnen, heeft de directeur gezegd. De metalen buizen waardoor het water naar beneden gaat en weer omhoog wordt gepompt, roesten. Daardoor kunnen ze gaan lekken met schadelijke gevolgen voor het milieu. Op dit moment lopen er in Nederland 23 aardwarmteprojecten. Onbekenden hebben afgelopen weekend in het Gelderse Westervoort... ramen ingegooid bij een protestantse en katholieke kerk... en de gebouwen beklad. Op de deuren en muren hebben de vandalen onder meer... Fuck God en Ora Pro Nobis Lucifer geschreven. Dat laatste is een verwijzing naar de duivel. Waarschijnlijk zijn de vernielingen aangericht... in de nacht van zaterdag op zondag. De politie is nog op zoek naar de daders. Het weer in het noorden van het land bewolking en wat regen. Daar kan het glad zijn. In het midden en zuiden is het zonnig en droog. Het wordt vandaag 1 tot 5 graden. Morgen gaat het sneeuwen. Er kan 1 tot 5 centimeter vallen. Smiddags is het iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, en een smsje, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik, en vaak in overmate. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag mij dat, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. Nu staan we samen naar de tafel met de mondjes dicht. Tikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht.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 ja, vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten dus het helpt niet En dus, dus waarschijnlijk is het woord de weer weer hetzelfde lied hey, De tekst top op hetzelfde neer en dezelfde beat. Mijn storm van gouden sterren blok verdriet Conflicten ik zijn normaal, maar dus dat moet ons niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang, ik kan hier al een tijdje En we, en we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt Het te lang We zijn weer zoveel. Ja, en u hoort weer een bekende stem. Pieter Joustra is naast u ja, komen zitten. Ik ben er weer, want we gaan over de politiek praten. En dat heeft toch wel een hoger interesse. Ik geloof dat dat een heel dan, hoge interesse dan is. Want tegenover me zitten twee uh, ex koei moet ik nu wel zeggen. Uh, Astrid uh, van der Velde die vertelde net... ...ze heeft haar man minder gezien dan de man die naast haar zit. Dat is uh, Karim El Gwali. Uh, jullie zijn de hele week bezig geweest met politiek. Vind je het nog leuk? Tuurlijk. Je zit er pas een jaar, bijna een jaar. Nu, in deze periode. Ik wou het net zeggen, volgens mij zit er In deze. Nee, nee, nee. Tuurlijk, ja. Maar ja, goed, weet je, als het moet gebeuren, moet het gebeuren. Het is alleen vervelend dat je dan twee avonden achter elkaar... tot dik twaalf uur uh, bezig bent. En je gewoon de volgende dag weer... Uh, ja, je moet nog werk. Je moet eigen werk moet doen. Dat is best wel lastig. Kaarten, valt het jou tegen? De politiek als algemeen? Je bent, nee, je hebt nu een jaar hier een zandvoer oh. in de gemeenteraad. Nee, ja, het valt me niet tegen. Ik vind, het een, ik vind het alleen maar leuk eigenlijk. Ik heb uh, dingen al meegemaakt die ik eigenlijk anders nooit mee had, zou maken in mijn leven. dus. Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, het zijn niet alleen de commissie en de raadsvergadering, maar je moet ook de die stukken lezen allemaal. De stukken, de avonden er weer omheen. Uh, avonden over projecten, avonden over uh, bijspijkeren. Uh, dat hebben we ook vaak gehad, over de sociale basis hebben we de hele avond gehad. Uh, over de kijk krijgen binnenkort nog een hele avond. Dus dat ook wel allemaal wat erbij komt en dat is ook wel leuk. En de contacten met burgers, die gaan nog wel eens een keer naar de organisatie toe. Dus je ziet zand wordt echt op een hele andere manier. En dat is een hele leuke manier, vind ik zelf. En nu is er weer een nieuwe verrassing. Onze burgemeester gaat de verlenging niet aan nog een periode. Klopt. Officieel bericht. Officieel bericht. 1 uh, ja, september gaat hij uh, weg. Uh, ja. En dan? En dan? Ja, nou ja, de, het is nu aan de, aan de raad en aan de commissaris ja. van de koning om te bepalen of we überhaupt naar een, een permanente oplossing gaan zoeken, meteen. Of dat we zeggen, nou ja, voor de time being. Zodat je meer tijd hebt om een burgemeester te zoeken die bij, bij Zandvoort zou passen. Dus ja. Daar staan we nu voor. Laten we toch eerlijk zijn. Zandvoort is nou niet de grootste dorp aan de kust van Europa. Maar wel het spannendste. Ja. Maar wel het spannendste. Maar dan moeten we toch ook in staat zijn... om in zes maanden iemand te vinden die daarbij past. Als we daar nog over, als Dat, het naast september dat nog is mijn mening, mening ook. Maar ja. het is niet alleen aan de Raad om dat te bepalen. Het is ook aan de Commissaris van de Koning. Ja. Het is denk ik vooral aan ja. de Commissaris. Ja. Ja. Hebben de fractievoorzitters daar al over het met elkaar? Dat niet ja. Raad. Ja. Hebben de fractievoorzitters al gaat het erover? Wat nu? wat er nu moet gaan gebeuren. Wij hebben daar binnenkort gesprekken over als fractievoorzitters. En, uh, ja. Nu hebben we al een interim gemeentesecretaris. Ja. Krijgen we straks ook een interim burgemeester? Wie weet. Maar dat, Nogmaals, dat ligt niet aan de raad. Is dit een opzet om uh, naar de gemeente Haarlem over te gaan? Als het aan mij ligt, absoluut niet. Maar Als het aan mij ligt, ook niet. Want we hebben nu een ambtelijke visie en we gaan niet, uh, we gaan niet de gemeentelijke visie aan. Dat is de ons ook een no -go. Ik denk dat het voor elke partij trouwens een no-go is. Nou, dat is duidelijk. Dan ligt het nu vast. Eh, nou ja, Op van GBZ lag het al vast. Ja. He. Dus, uh, ja. Dat, uh... Nogmaals, ja, dat kunnen we aanhalen. Wij hebben één keer ja tegen iets gezegd. Dat was een financiële afwikkeling. Hè. Het heeft geen zin om nee te zeggen, want het zou toch wel doorgaan. Dus wie ben ik dan ja. om dwars te liggen? Oké. Okay. Maar voor we zitten, dat is, uh, we willen graag met jullie hebben over de strandpaviljoens. Eh, op over welke? De... Eh, <laughs> ja, op... Niet over, over bepaalde paviljoens, maar nee. met name over de besluitgord. Ja, en, en precies. Kijk, op dit moment zijn ze druk bezig met alle banketten weer op te, op te hogen... ...en te schuiven en dergelijke. En over een week dan gaan ze druk beginnen om de tenten weer op te bouwen. Eh, ja, vijf stuks die staan er en die ja. blijven er staan. Die hoeven ze niet te doen. Ja. Het is natuurlijk waanzinnig. Half oktober moeten ze weg. Dan moeten ze allemaal op, euh, met een hoop mensen afgebroken worden. Dan moeten ze naar Loodse toe hier in de regio. Dan zijn ze maanden bezig weer met schilderen opknappen en dergelijke. En dan drie maanden later, nu, moeten ze allemaal weer terug met een hoop mensen weer opbouwen en dergelijke. Ja. Fantastische werkgelegenheidsproject zou ik zeggen. Ja, moet het zijn allemaal families die dat doen. Nou, het, is, het is natuurlijk van de gekken. Dat, beetje... dat het jaar in jaar uit op deze manier gaat. Ja, dan moet je wel even teruggaan in de historie natuurlijk. Hè. Waarom is dat ooit gedaan? We hebben in het verleden natuurlijk best wel leuke stormpjes gehad. Hè. En, en Hoe lang staan de strandtenten er al niet? Hoe zijn ze uitgebreid? En je moet er natuurlijk niet aan denken... dat als er zo'n leuk stormpje bovenop komt op de tenten zoals ze nu zijn... Hè. dat is natuurlijk wel weer het verschil natuurlijk... Ja, daar blijft niet veel van over, hè? Nee, maar die vijf stondenten die nu staan, die zijn al onderheid. En die kunnen een dat goede storm doorstaan. Die, die kunnen meer hebben. En ik ben ook helemaal niet tegen uh, het permanent laten staan. Maar permanente exploitatie, dat wordt wel een ander dingetje. Ik snap je niet. Snap je me niet? Nee, als, je okay. als een permanent gebouw nu staat. Als die andere... Stel dat je dus geen afbreekplicht en opbouwplicht zou hebben. Ja. ...maar gewoon mogen laten staan. En dan moet hij natuurlijk wel overal weer aan voldoen, dat paviljoen. Want dat is wat ik... ...van de strandpachters, dat, nou, dat afbreken en opzetten, dat kost ook geld. Ja. Niet alleen tijd, maar ook geld. Nou ja, dan denk ik misschien is dat dan een optie. Maar het besluit zoals het nu in ene naar de Raad is gekomen... ...die kwam echt als donderslag bij heldere hemel. Maar ik heb ook het gevoel, als ik heel eerlijk ben... dat de discussie zich ook een beetje uh, verplaatst naar andere dingen. Of het nou opbouwen, afbouwen. Dat is een regel die er bestaat. Nu komt er ineens komen er drie paviljoens worden er gevraagd... om permanent bij te komen. Uh, dan hoeven we niet alles, alles te veranderen. We kunnen ons afvragen waarom juist deze drie paviljoens erbij komen. En of er inderdaad drie bij moeten komen. Ik bedoel het alleen maar ter verduidelijking dat ik het iedereen gun. Hè, want er zijn veertien mensen die al jarenlang die aanvraag <coughs> hebben... om permanent te mogen blijven. En dan denk ik, ja, geen één van de veertien is gekozen. Ja, en wat we ook hebben vernomen, uh, ook door in de, in de krant te lezen in het Haarlemse Dagblad, dat bijvoorbeeld sommige ondernemers ook een aanvraag uh, hadden gedaan bij de gemeente inderdaad. En die, de gemeente heeft gezegd van, ja, wacht nog even met die aanvraag, want ze zijn bezig met dit beleid. En uh, binnenkort komen we daarmee naar buiten. Dus wacht u nog even met die aanvraag. Uh, dat is natuurlijk heel raar tegenover die ondernemers. Ik heb ook ja. al gezegd, dat <coughs> Remy bij ons heeft gezegd van, het is eigenlijk een wedstrijd uh, die ze hebben verloren, maar ze hebben nooit mogen deelnemen aan een wedstrijd. Dus ik snap ook wel de frustratie bij de ondernemers. Want die denken van, heel, op, opeens worden zij voor een feit gesteld. En dan kun je ook nog bij dat voldongen feit, bij de tenten die zijn gekozen, kun je ook nog eens een keer heel veel vragen stellen. En uh, ja, ik, ik, ik denk dat, uh, dat het proces waarin dit is gegaan, en de communicatie vooral, ja. dat het daar heel erg in mis is gegaan. En niet alleen de communicatie naar de, de ondernemers, hè? maar ook de communicatie naar de raad. Ja. We hebben hier in een commissieverband in december 2017, ik was overigens zelf niet aanwezig, maar goed, gelukkig hebben we de banden wel. En daarom was toch duidelijk dat het, ja, het grootste deel van die commissie en dus ook van de raad tegen het verder uitbreiden van jaar rond paviljoens was. Juist. Tenminste, er in maart is er nog... Maar waarom? Een... Vraag ik me dan af. Nou, ja, laten we even je, respecteren wat het gesloot is. Je, Toch? Krijgt zo, ja. uh, je, je krijgt dan in de wintermaanden... meer concurrentie tussen de strandpavillons, Dat is één. Maar het dorp heeft daar ook van te lijden. Oké. Okay. Ja. Ik bedoel... Uh, ja, als jij hier als badgas bent... En je vertoeft hier een, een, een weekje, midweek. Je, nou ja, het is toch hartstikke leuk om aan het strand een hapje te eten. Dus de dat uitbreiding hoeft prima. in principe niets van jou. Maar het gaat nu meer om de procedure die gevolgd is. Het gaat om en de procedures die gevolgd zijn. Het niet meenemen van de raad. Het plotseling confronteren met een besluit waar de raad... Nou ja, dat blijkt wel niet zo 1, 2, 3 achter kan staan. En dan, ja, eigenlijk hoorden we op die avond ook nog... dat in oktober al het, het, het, het gebracht is naar de ondernemers. En wij het dus pas gewoon halverwege december naar ons toe krijgen. Ja. Terwijl we avonden hebben waarbij dan de, de, nou ja, het college ons uitnodigt... om even bij te praten. Dan denk ik, ja, ouwe, hallo zeg, had hier even over bijgepraat. Altijd in een mailtje gezeten. Dat had al geholpen. Ja, dat had ja. al geholpen. En in tegenstelling tot mijn buurvrouw zijn wij wel voor meer jaar rond paviljoens. En dat heeft een hele simpele reden. Omdat wij één uh, vinden dat juist het gesjouw met die tenten door het dorp heen. Uh, met vie hele vieze vervuilende vrachtwagens over het algemeen. Uh, dat dat ook veel duurzamer kan. En je zou ook uh, de standtenten die er zijn, zou heel goed kunnen uitgerusten met uh, wat vaste installaties. Uh, juist voor duurzaamheid. Dus met zonnepanelen, warmtepompen. Je kan je voorstellen dat als je met een zonnepaneel gaat zeulen elk, elk jaar, om de paar maanden eigenlijk, dat het helemaal niet goed is voor, voor dat soort dingen. Dus wij zijn om die reden al uh, groot, grote voorstander van jouw rondpaviljoens. En wij vinden ook, uh, concurrentie is ook belangrijk natuurlijk. Um, we zien echt over het algemeen uh, dat het toerisme in Nederland in Nederland blijft, dat het aantrekt. En Als je gaat kijken naar uh, hoeveel druk het nu is geworden op het strand in de afgelopen jaren, ook in de winter, juist in de winter, dus met het winterparkeren ook erbij. Dan denken wij dat er best nog wel wat ruimte is. Um. Dan zijn er drie paviljoens zijn er aangewezen. Ja. Die zijn inmiddels al druk bezig met voorbereidingen, bestekken, schrijven. Want nou, er moet gehaald worden. Nou, dat zou natuurlijk wel hartstikke dom zijn. Want er is namelijk door de raad nog helemaal geen besluit. Nee. nee, nee. En, en, uh, het is zo publiek Ik vergelijk het altijd ja. maar zo, je gaat nog niet in een auto rijden als je hem nog niet gekocht hebt, toch? Nou, er zijn heel veel mensen die je bouw, je ja, ja, proef iets, <laughs> maar, maar, soms, maar dan het op. Maar soms zit je wel vast ja. in, de, in de catalogus te kijken... naar die auto die je wil gaan kopen ja. en ben je daar ja. wel mee bezig. Ja, tuurlijk. En ik kan me bijvoorbeeld in, het, wel, in het geval van Rappenoei... kan ik me voorstellen, aangezien zij met de Republiek... stand het in Bloemendal daarnaast, gaan zij, uh, hebben zij één plateau nodig... <coughs> dat dat misschien wel een wat gevorderder stadion is. En ik weet ook al dat die naar de, van mij naar de notaris zijn geweest... dat hebben ze namelijk gezegd tijdens de commissievergadering. Dus ja, dat bepaalde tenten al iets verder zijn... Dat zou ik, ik niet uitsluiten. Dat zou ik echt niet uitsluiten. En of dat handig is, is een tweede. Want wij gaan natuurlijk over de besluitvorming. Ja. En de wethouder heeft ook heel duidelijk gezegd. Want ik vond haar, um, ja, haar antwoorden in de eerste, of na de eerste termijn vond ik erg goed op zich. Dat was duidelijk. Als ze dat aan het begin had gezegd en aan het begin van het stuk had opgeschreven... dan hadden wij het misschien iets beter gesnapt. Um, vond ik wat dat betreft ook wel logisch. Kijk, als je soms eisen gaat stellen... dan zou je inderdaad misschien wel op dezelfde tenten kunnen uitkomen. Alleen dan kom je weer terug op het procesgang. Je moet wel inderdaad gewoon een wedstrijd hebben gehad om, om te kunnen verliezen. En zoals het nu is gegaan is gewoon niet de manier waarop wij als raad, denk ik bijna unaniem, zeiden ja. van dit, dit, dit moet niet zo gaan. Nee, het en is nou, gewoon het proces is fout. Het, het klopt misschien helemaal wat zij zeggen, dat je op precies dezelfde tenten gaat uitkomen. gaat uitkomen, Maar dat, het, het schuurt gewoon heel erg. Het schuurt gewoon op, op de manier waarop. En dat vinden wij echt heel erg jammer. En klopt, maar de gaan gedachtegang even, is te begrijpen. Ja, ja. We gaan even verder denken. Want deze mensen willen natuurlijk met hun nieuwbouw nu zo snel mogelijk starten. Want het zomerseizoen komt eraan. Klopt. Dus als de, de raad uh, over een paar weken gaat besluiten van ja, het kan niet anders, maar dit is akkoord. Dan gaat de volgende dag de heimmachine uh, naar naartoe. Ja. Ja, als de raad besluit het gaat niet akkoord. Dan gaat dat een hele goede mogelijkheid. Dan gaat de heimmachine <lacht> terug. Nee, ja, er is ook voor mij een motie opeens op uh, de tweede dag uh, van die, waar Belinda achter kan van de VVD. Uh, ...waarin uh, een soort van bijzinnetje stond dat er ook uh, voor mij tussen Talassa en Havana nog ruimte zou zijn... ...eventueel voor twee um, horecapaviljoens. Uh, buiten dus die drie die dan nu al geselecteerd zijn om. Um, ja, en het is nu om te kijken of dat zinnetje echt klopt. Volgens mij komt de wethouder er ook nog op terug. Ja, volgens mij stond dat niet in de motie, maar in de... Even hey, voor de duidelijkheid, het ja. het Keren, het maar waar, waar ligt, waar ligt Havana? Staan. Havana, dat ligt volgens mij. Uh, helemaal, helemaal in de zuiden. Ja, in de zuiden. Ja. Ja. En. Talassa en, uh, ligt hier bij. Uh, bij voor Palace. Oké. Okay. Dus dat is een grote ruimte. En het klopt ook dat, dat, dat er op zich nog wel ruimte is. Alleen het punt is. we kunnen niet alle 14 paviljoens een jaar rondvergunning geven. Om het simpele feit dat er dan geen ruimte meer is. Dus dat is ook. Het is een hele lastige discussie. En ik snap dat elke ondernemer ook graag. die jaar rondvergunning wil. We hebben ook nog geprobeerd om de discussie op te starten. omtrent. Uh, of je wel elke dag in de winter bijvoorbeeld open moet zijn. Uh, ik bedoel, in het dorp is ook niet elk restaurant elke dag open. Zijn ze ook wel eens keertjes op maandag dicht. Zeker in de winter. Uh, en is dat wenselijk? Dat was de vraag. Ja. Dat, dat is nog steeds de vraag. Uh, wij denken dat het misschien iets meer lucht geeft aan de ondernemers... als je dat echt aan strenge en strikte regels houdt. Maar het is geen antwoord op mijn vraag. Ik zeg, jongens, de zomer komt eraan. Ja. Ja. Uh, dus die strandplachters willen nu weten waar ze aan toe zijn. Ja. Met name die drie. Mogen we morgen beginnen met de heimachine? Of uh, ja, maar dat, maar ik denk dat dat worden. dus gewoon uh, wanneer vergaderen we? De 23. De, de 23 ja. Ja. Nee, die denk ik nee, daar. Ja, de 29e. Uh, dan is de raadsvergadering en dan zal het duidelijk worden welke, de, ja, welke partijen voor en welke partijen tegen zullen stemmen. Ik kan je tegenstemmen. We kunnen tegenstemmen. Maar laat ik duidelijk zijn. Wij, kan ik wel ja, hoor? Oprecht, op Pieter, ik ja. weet op dit moment nog niet, zeker niet met mijn fractie, of we voor of tegen het stuk gaan stemmen. Aangezien er gewoon nog bepaalde dingen zijn. Die, waar wij waar, waar echt, echt goed over willen nadenken. Want het gaat inderdaad hier ook over Zandvorse ondernemingen... en over zandvoorders die hier ondernemen. En wij willen niet zomaar um, een afweging maken. We willen niet zomaar ja of nee zeggen. Ik denk dat het ook wel bleek uit de commissievergadering... dat, dat geen één partij dat wil. Omdat het best wel ook een tijdje heeft geduurd... totdat wij allemaal klaar waren met dit standpunt. Dus over twee dagen zelfs verdeeld. Dus het is niet zo heel simpel dat wij nu ja of nee zeggen. Maar we willen echt een goed en echt wel overwogen besluitnemer hieromtrend. Omdat het ook echt zandwoordse ondernemers aangaat. Maar uiteindelijk wordt het toch gewoon een kwestie van ja of nee zeggen. Dat klopt. Dat nemen. Dat is ook voor ons meteen het dilemma... Ja. He, uh, wij van gemeente Belangen Zandvoort zijn absoluut voor het, het exploiteren van, van strandtenten. Iedereen, ik gun het ook iedereen. Ik gun het deze drie die het aangevraagd hebben. Maar ik gun het andere mensen ook. En het is gewoon het proces waarin de raad dus ook nog eens een keer niet is meegenomen. He, de wethouder die baseert dit stuk op andere stukken die bekend zijn. Klopt, er is in uh, maart 2018 is er een motie aangenomen en waarin dan gezegd wordt... juist dus niet strandtenten op dat zuidstuk. Nou, prima. En zij vertaalt dat naar... dus dan moeten we naar die kant gaan. En dan moeten we uh, geen uh, nou ja, uh, horeca pavillons hebben. Allemaal logische beredeneringen. Maar als je de Raad mee wil nemen, moet je aan het begin... Meenemen. Ja, meenemen. Dat heb je correct ja, gezegd. Maar we zitten nu. Ja. En over 14 dagen dan moet het besluit genomen worden. En je bent een collegeondersteunende partij. Ja. Dus neem aan als de wethouder zegt. wij willen het zo nu uitvoeren. Ik zou bijna zeggen, kijk naar de VVD. Als die, die, die zeggen ook niet op alles wat het college stuurt, zeggen ze ja, het is heel simpel, dat is ook de afspraak die we hebben gemaakt. Uh, de, het college moet op zoek naar uh, meerderheden. En het is niet een voldoende feit dat ik als college ondersteunende partij meteen zeg van nou ik vind dit een slecht stuk. Uh, er zijn dingen waar ik niet helemaal achter sta. Ik ga voorstemmen. Ja, ja, ik ben gemeen hoor. Dat ja. zou ongeloofwaardig ja. zijn als, als, als, voor de politiek zou het ongeloofwaardig zijn. Dat lijkt mij ook. Een bekende columnist in Zandvoort schreef dat de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord wordt ja, te hebben en ja. de basis. Ja. En niet het college. Maar. Ja, precies. Ja. Dus ik ben blij dat deze partijen dat hier bevestigen. <laughs> Die kennen hun verantwoordelijkheid. Kennen we die columnist? Hij zit naast me. Jo! <lacht> ja. Eh, Oké, okay, we wachten het af. Ja. Ja. In ieder geval eh, dank voor alle duidelijkheid die jullie hebben gegeven. Graag gedaan. En, eh, we zijn als zandvoerders nieuwsgierig. Wij ook. Wij we wensen in ieder geval alles als, als brandpachters veel succes <lacht> voor de komende maanden en het seizoen. Dat het mooi weer mag zijn, hè? zoals dat voorlopig. Oh, nou, als dat ja. zou kunnen. beetje warmer zo lekker dan nu. Hè? En nu gaan we naar een, een toontje lager. En ik weet niet of dat geldt voor de politiek. Of dat het met het ontvangen oh, onderwijs. Het mag af en toe wel een ja. toontje lager hoor. Nee erg. Dank voor uw komst.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 Meneer Luiten, u staat de zwaaien namen. Dag meneer Luiten. Heel fijn. Ja. Aan tafel zit een, uh, nu al een beginnende beroemdheid. <laughs> Namelijk vierle akkerstaf. Akker met CK en staf met dubbel F. Ja. Want zij is regisseur. Ja, ja en, en niet zomaar. Nee, een, een, een aankomende regisseur. Ze heeft alle studies gedaan, uh, Amsterdamse Filmschool. En uh, ja. nou ja, kan zo doorgaan. Een hele lading. Maar je gaat een film maken weer. Ja, klopt. Uh, Troebel. Een korte film. Het is mijn afstudeerfilm van de Amsterdam Filmschool. En uh, nou ja, iets wat ontzettend dicht bij mijn hart ligt. Maar waar ik ook heel erg trots op ben. Het is begonnen als, met het idee van, nou dit wordt gewoon een kleine afstudeerfilm. Maar ondertussen zijn er zoveel... Uh, fantastische, ervaren mensen... aan boord gekomen van dit project... dat het echt een megaproductie aan het worden is. En ja, hoe leuk is het ook... Wat dat... bedoel jij onder een korte film? Is dat drie minuten, of is uh, dat een half uur, nee. of drie uur? De troebel is ongeveer elf minuten. Elf minuten? Ja. Dat ja. noem jij kort? Ja, dat is een korte, gewoon een, ja, korte film. Een korte film varieert inderdaad... van ultra ultrakort zijn er die één die tot drie minuutjes. Ja. Uh, kort is inderdaad vanaf drie tot ongeveer 25, zoiets uh, kan dat duren... Uh, maar ja, tien minuten is eigenlijk ideaal, want dan kom je het beste bij alle filmfestivals ook binnen. Het makkelijkste. Maar goed, wij gaan proberen. Rond ben ik minuten krijgen. ben ik heel erg benieuwd en vaste luisteraars ook. Deze film gaat hij over de zandvoortse politiek, de troebel. Of gaat het over iets anders? <lacht> Wel zandvoort. <lacht> Troebelwater. Troebelwater. Troebelwater. Ja. ja, ik denk dat er heel veel metaforen voor van alles en nog wat in zitten. Uh, maar ik denk dat het vooral een, echt een, een compilatie is van. Ja, ...dingen uit mijn eigen leven die ik heb meegemaakt. En wat mij vooral heel erg intrigeert over dit onderwerp... ...is dat uh, rouwen, vooral als iemand verliest die erg dierbaar is... ...dat het gewoon hele gekke dingen met mensen kan doen. En vooral dat het mensen ook blind kan maken naar het rouwproces van anderen. Dus dat je wel binnen een gezin bijvoorbeeld hetzelfde verlies kan delen... ...maar toch verwerk je het altijd op je eigen manier. En vaak... ...heb je daardoor ook weinig tolerantie meer voor hoe anderen het op een hele andere manier... Uh, heb je het zelf geschreven, het script hiervoor? Ja, ja, klopt. Ik schrijf zelf heel graag. Ik heb ook een uh, master in schrijven. Um, ik schrijf eerder uh, fictie dan scenarios, maar ik, ik, ja, voor mijn afstudiefilm heb ik deze zelf geschreven... ...en ik ben er ook echt uh, heel erg blij mee. Is het niet moeilijk? Uh, schrijven en ook regisseur zijn... Nou, ik denk dat het juist een hele fijne combinatie is. Omdat het verhaal al heel goed in mijn hoofd zit. Eh, waardoor ik ook precies weet hoe ik het eigenlijk zou willen hebben in de film zelf. En het, ik denk de enige valkuil die daarbij komt kijken is dat je te veel de controle wil hebben. Omdat het echt natuurlijk heel erg visueel in je hoofd zit als je het op papier zet. Um, en je ook open moet staan voor wat de rest van de crew, bijvoorbeeld de director of photography, die echt het beeld heeft van nou hoe gaan we het op beeld allemaal vertalen. Um, om daar open voor te staan. Wanneer Hey, wanneer begin je met filmen? We gaan draaien op 2 februari. Dat is de eerste draaidag. En waar? in Overveen, daar hebben wij een uh, poppenhuis huis gevonden we zouden eerst hier in Zandvoort draaien maar helaas ging die locatie niet meer door en omdat in de, onze hoofdpersoon van de film, die heeft een poppenhuis gemaakt dat precies op het echte huis lijkt, hadden we een huis nodig wat ook als soort van op een poppenhuis leek dat is gewoon wat makkelijker om uh, allemaal te realiseren, dus we zitten bij een heel aardig stel die ja, hun huis beschikbaar heeft gesteld voor ons en hoeveel zonder... Hoeveel gaan jullie dan filmen? We gaan het in drie dagen doen. Zo. Ja, dus dat is... En drie dagen overveen? Drie dagen zitten we in... Uh, nou ja, we zitten ook ergens op een parkeerplaats. Maar voornamelijk zitten we rondom dat huis, inderdaad. Niet Zandvoerse beelden? Nee, het speelt zich echt in een huis af. Dus dat zou ook, stel dat we in Zandvoort filmden, zou, zou, dat, niet, niet uh, zou dat niet ja. direct heel erg uitmaken. Maar wat ik wel heel erg leuk vind is dat we hebben sowieso hè, in de crew een aantal Zandvoorters zitten. zoals een, onze hoofdrolspeelster, onze producent. Zo puur toeval eigenlijk, dat is helemaal niet zo gepland of zo. We kwamen gewoon echt bij elkaar. Hey, even stoppen, de hoofdrolspeelster, Danielle Oonk. Ja, Danielle Oonk, inderdaad. Uh, echt Haar af. opa was de, de, de, de man van de taxis uh, hier in Zandvoort, Oonk. Ja, een ja. grote garagebedrijf, met ja. bussen en dergelijke. Ja, nou ja, Daniela is echt, wat dat betreft, echt een hele gave actrice. Zij regisseert zelf ook, dus zij brengt ook heel veel uh, waarde aan het verhaal, aan de hele productie eigenlijk. Um, nou ja, we hebben onze producent Sjane Veldhoen, um, die heeft ook al heel veel producties gedaan. Nou ja, dit is gewoon fantastisch. En het leuke is dat we nu dus ook mensen hebben uh, die hebben gezegd van nou jullie crew, ook een stuk van de crew komt uit Breda. Uh, die hebben gezegd van nou jullie kunnen bij ons logeren. We hebben mensen die komen broodjes smeren uit Zandvoort opzet. Uh, nou ja, dus het is echt wel heel leuk. We hebben allerlei props die we kunnen lenen van mensen weer. Uh, een hele poppenhuis, inventarisatie of hoe noem je dat... Uh... Uh, meubels, interieur kunnen we daar vandaan halen. Maar dan moet er geld komen. Ja, nou we zijn al heel hard op weg. We hebben ondertussen uh, 80% van ons doel bereikt. Dat is mooi. Uh, heel goed. Dus we hebben eigenlijk nog maar ja, 500 ja. euro nodig. En dan zijn we... Qua budget zijn we gewoon rond. Dus dat is echt fantastisch. Doe je dat dan ook op slimme maniertjes? Zoals bijvoorbeeld als ik vroeger naar de baantjefilms keek. Dan uh, zag je op een gegeven moment in beeld een vagent en loos vrachtwagen langskomen. <laughs> ik noem het speciaal die naam omdat het geen reclame meer is. Uh, ja, precies. Maar daarmee kregen ze wel een hoop geld. Ja, klopt. Nou ja, het lastige is, is dat je officieel geen reclame mag maken natuurlijk, op beeld. Vooral als je... Uh, kijk, als het een film is die we gewoon op internet zouden verspreiden, dan zou dat wel kunnen, want dan is het ook nergens aan verbonden aan een omroep of aan een festival. Maar omdat het wel iets is waar we echt ook internationaal uh, bekend mee willen worden, moeten we daarmee oppassen. Dus we kunnen niet heel groot allerlei logo's in beeld brengen. Wat we wel kunnen doen, is bij de aftiteling... dan mag het weer wel. Dus we zeggen... Van gewoon we hebben extra dank aan... Uh, deze mensen. En dan kan ook het logo... bijvoorbeeld in beeld komen. Maar als jij een opname maakt... van de, de hoofdrolspeelster... die op een auto op uh, het circuit van Zandvoort... rondrijdt. Ja. Dan staat er een bord. circuit Zandvoort achter. Ja, nee. Dat zou wel kunnen. Maar dan, dan is het wel zo... dat we dan weer niet... bijvoorbeeld in de aftiteling... mogen we het dan weer niet extra zetten. Dus dan mag het geen officiële... sponsor nee. zijn. Maar je moet anders veel, veel meer in het poppenhuis, dus uh, er valt niet zo heel erg veel logo in beeld te brengen. Nou, ten... nee, we zitten natuurlijk ook in het echte huis, dus dat kan wel, ja. kijk, dat is, daar zijn wel mogelijkheden in, dus stel dat het nou he, een bedrijf in Zandvoort is, die zegt, nou, we vinden het zo leuk om ook in beeld ergens te komen. Dat betekent. Uh, ik. hoef niet in de afzetting, maar ik wil wel in beeld komen. Ja, nou, dan, moet, dan moeten we dan even kijken wat mogelijk is. Het ligt er ook aan wat het is. Het moet wel een beetje in het verhaal ja. passen, natuurlijk. En de sponsoring moet dan nog uh, afdoende zijn hè, om in beeld ja. te komen. Ik kan ja. niet 50 euro in beeld. Nee. Uh, nee, nee. nee, maar als iemand zegt van: uh, Ik vind het leuk om uh, zoveel seconden in beeld te zijn, dat is wel 500 euro waard, dan ah, ja. ben je eruit. Nou, ik zou zeggen, neem contact met ons op en dan kunnen we kijken wat er mogelijk is. Dan moet je wel snel zijn. Ja. ja, er is nog maar 500 euro nodig. Dus, ja. uh, maar ja, het budget mag ook uh, mag mag extra meer. sponsoring zijn. Dat, dat, dat ja. dus, Waar uh, kunnen uh, mensen zich melden als ze zeggen van... hé, hey, ik wil meer weten? Uh, nou ja, ze kunnen sowieso op onze cinecrowd pagina kijken. Uh, www.cinecrowd.com en dan zo'n uh, slash, zo slash blurt, u -r, r r e d Maar goed, je vindt hem ook onder troebel. Uh, en je kunt ook contact opnemen via Facebook op Veerle Akkerstaf. Daar kunnen jullie mij gewoon vinden. Of onze Facebookpagina ook, Blurred The Movie. Staat die ook? We gaan het even herhalen, want dit gaat veel te snel voor de bedrijven. Jouw Facebookpagina is V.V. Akkerstaf met CK. Ja. A-C-K. Staf met dubbel F. Apelstaartje. En dan V-A Productions. Ja. .nl. ja, dat is mijn e-mail, dus daar kunnen jullie inderdaad ook gewoon uh, naar mailen. Van, wil je me eventjes uh, met contact opnemen? Ja. En wil je meer weten naar de pagina voor de sponsoring, dan ga je naar internet www.sinecrowd.com slash blurt. Yeah. B-L-U-R-R-E-D. <laughs> ik het goed gezet hoor. Heel erg goed. Ja. En als je er nou echt niet meer uitkomt... dan kun je ook gewoon in Google even zoeken ja. op troebel. Troebel film. En dan vind ja. je vanzelf al de pagina's waar je terecht kan. Ja. Hartstikke goed. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat. Even de ja. inhoud van de film. Want uh, als je de, de, de troebelpagina bekijkt... Ja. het gaat over een mevrouw... wiens zoon is overleden. Ja, klopt. En daar in haar voorstelling toch mee bezig is van... Ja, eigenlijk ja. is ze er nog steeds. Of heeft hij er ja, nog steeds. Ze kan het, ze kan het gewoon niet, niet aan dat hij... Echt, echt dood is. En dat is iets waar... Ja, een van, eigenlijk een van mijn grootste angsten ook. Ik heb een zoontje van zes in diezelfde leeftijd. En nou ja, soms al het idee... dat ik hem kwijt zou raken. Daar word ik gewoon knettergek van. En in haar geval is dat, is dat inderdaad... Zij, zij kan het gewoon niet loslaten. Dus heeft ze een fantasiewereld gecreëerd waarin hij nog, uh, nog leeft. Maar ze heeft ook een dochter uh, van 17 jaar. En die zit natuurlijk ook in haar eigen rouwproces. Die heeft ook haar broertje verloren. En die kan eigenlijk helemaal geen contact meer maken met haar moeder. Omdat haar moeder zich helemaal in haar eigen wereld heeft gestopt. En dat gaat op een gegeven moment gaat dat heel erg botsen. Dus daar gaat die film ook over van... Uh, ja, hoe, wat gebeurt daar tussen twee mensen die eigenlijk heel close zijn... en die elkaar niet meer kunnen vinden in zo'n proces. Het was geen vrolijke film? Nee, maar ook geen echt heel groot drama. We proberen het wel op een wat lichtere manier te vertonen. Het is ook lichtelijk absurdistisch. Dus er komen ook wel absurdistische elementen in vorm in de filmstijl. Uh, juist omdat het gaat niet om per se om het verdriet wat erachter zit... maar meer om wat de consequenties eigenlijk zijn van het Verdriet. Nou, dat wordt heel erg mooi. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. En uh, wie weet krijgen we inderdaad uh, een, een leuke filmavond uh, hier in het circus in nou, <Sandvoort> dat zou te natuurlijk te <SSSSOOL> Ja, dat zou echt super tof zijn. Als we dat kunnen regelen met Circus Zandvoort dat we hier voor alle sponsors ook die hebben meegedaan ja. uh, aan de film. Dat we gewoon een leuke avond organiseren waar <las> ook de crew en de cast bij aanwezig is. Waar we een lekker drankje met z'n allen doen. Die nou, film kijken. Misschien uh... moeten we in plaats van 500 euro voor het laatste deel wel 1000 euro vragen. Zodat ja. we we ja. wat dat budget hebben voor <g manure> Voor, voor, Precies. De, voor de eindavond. Ja. Precies, dat zou wel heel leuk zijn. En dan zijn we aan het einde gekomen van dit mooie onderwerp. Veel succes. Ja, succes. dankjewel. Super. en uh, we zitten hier met onze laatste gast van uh, vanmorgen en uh, in de aantiteling staat juf connie lodewijk met name juf ja dat vind ik zo'n mooi woord hè? want ze is laten we dat wel zeggen al jarenlang de juf, de juf hier van zandvoort ah. <laughs> al jaren en uh, ze heeft natuurlijk uh, erg veel te maken gehad met haar dansopleiding nederlands danstheater Oh, dat weet je nog. Ja, dat weet ik nog. Ja, ik heb je al vaker geïnterviewd. Ja. En als ik dan kijk naar wat je hier in Zandvoort al allemaal gedaan hebt. Ja. Zoveel, zoveel kinderen heb je de plezier gegeven met dansen. of nou ook veel aan was. De opleiding gedaan. Ook ja, veel precies. aan de opleiding gedaan, ja. En uh, je hebt sterren afgeleverd. Heel veel. Ja. Daar ben ik best wel trots op, ja. Daar mag je ook trots op zijn. Ja. En eh, dan komt de burgemeester opeens binnen nog... en die geeft je de waarderingspeld van ja. de gemeente Zandvoort. Helemaal verbaasd. Ja, en je wist van niets. En je nee. man wel. Ja, nee, hij heeft niets verteld. Ja. Ja. En Roy ook. Ja, ja. Dat, is, dat is leuk toch? Ja, precies. Ja, ik ben daar heel blij mee. Nee, dat ben ik echt. En, en eh, lieve, lieve Connie, dan, dan zie je opeens zo'n bericht weer in de krant staan... over eh, een, een, een, een, een, de zandstroom ja. hier op de Torbeckstraat. Een groep mensen... Die een, uh, even een, een, een, een ja, verstoken zijn van geheugen, even een kortstondig verlies van geheugen. En die zitten daar dan continu en die ze hebben plezier met elkaar, die zingen met elkaar, er wordt muziek gemaakt. En ze dansen met elkaar. Ja. Ik vind dat heel erg goed. Het is bijzonder, hè? Heel bijzonder, want uh, ik zeg het nogmaals... Ik, vind, ik, vind het, ik heb dat artikel gelezen... en dan denk ik, nou, uh, Leontien... Uh, Trubar, Trubar of Truibarzee, Leontien... Ja. en ik vind ik zo fantastisch wat je doet met mensen. Want muziek en dans, dat brengt enorm veel emotie naar boven. Het, is, het wordt herkenbaar, vooral als het herkenbaar melodietjes zijn. Ja. Maar ook als het uh, pure klassieke muziek zou zijn... dan is het ook voor sommige mensen een traantje wegpikken. Ja. Of tenminste, voor mij is dat ook zo. Dan zit ik dan nou niet in dat thuis. Maar als ik dat... Als ik hele mooie klassieke, nou, het, het is een dag ja, of is Ja, dat, dat weet ik. Ja. Maar, maar, ja. maar het is nog ineens, zie je... De, de muziek van Wim Zonneveld over het dorp ja, en dergelijke... Ja, ja. nee, er is ook een, een, een troubadour... die Franse liederen speelt... Ja. begeleid op gitaar. Ja. En je ziet de mensen opstaan ja. en gaan bewegen. Ja. En, en Geweldig. Een beetje ja. dansen en ja. meeproberen te zingen. Ja, ik ben daar helemaal voor... Helemaal voor. Fantastisch vind ik dat. Maar uh, wat kan jij nog meer? Wat kan jij er meer aan doen? Uh, uh, ik denk dat zij genoeg mensen hebben die daar uh, heel erg uh, gespecialiseerd in zijn. Maar nou, ik doe wel uh, lesgeven aan ouderen. Kijk, dat, dat doe ik wel. Nou, ja. dan, kijk, dan kijk, dan daar willen we in nou over. Dan dan dan En daar willen we ja. graag meer over weten. Nou, het is namelijk zo: de universiteit in, uh, in Sydney, in Australië, uh, daar is namelijk. Uh, uh, 70% kans als je gaat bewegen. Uh, wat iedereen moet doen als ouderen. Uh, ze zijn ook daar verplicht om te bewegen. Dat is de, uh, meer balans geven en kracht geven. Maar ook uh, meer uh, voor hun geheugen. Uh, het is namelijk 12 uh, tehuizen, ouderen te uh, Die zijn verplicht om dansles te geven. Uh, het is preventief voor het vallen. Ja, ja, en het is ook heel erg leuk om te doen. Ze hebben sociaal contact. Dat is heel belangrijk voor ouderen. En uh, nou, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Ik geef namelijk ook les in pluspunt. Uh, voor ouderen. Dit is vanaf 55 tot uh, net zo oud als ik. Heel ver weg. Ja, ja, net zo heel ver weg. En het is zo ontzettend leuk om les te geven. Stop even. Ja. Jij zegt in pluspunt. Ja. Geef je les. Ja. Wanneer geef je les? Van hoe laat tot hoe laat? Ik geef uh, bij ONR-dance les. En ik geef uh, op donderdag uh, van half acht tot half negen. Uh, sorry, dinsdag van half acht tot... Tot uh, half negen en donderdagmiddag van uh, twee tot drie. En die zijn iets ouder. Maar het is een heerlijk om les te geven aan die mensen. Ik kijk even naar mezelf. Donderdagmiddag van twee tot drie. Ja. Uh, ietsje ouder. Uh, wat is ietsje ouder? Ja, die lopen ook zo tegen de zeventig. En wat voor lessen geef je dan? Gaan we naar de, terug naar de Engelse wals? de nee nee, nee, nee, nee. Ik geef namelijk uh, oefeningen. Uh, van je hoofd tot aan je tenen, allemaal oefeningen, lichaamshouding is heel belangrijk voor ouderen. Ik leer ze nog extra uh, apart uh, lopen, uh, huppelen, want het is, oudere mensen sloffen altijd. Doordat ze sloffen, vallen ze. Ja? Dus daar let ik enorm op. Dus ik geef ze allerlei oefeningen om niet te vallen. Ja? Dan is dat afgelopen, dan geef ik een bepaalde ritme. Muziek, ritme. En dan ga ik uh, nou zeg maar een dansje maken. Een dansje. Maar niet een, uh, van je hele hola dansje, Nee, een leuk dansje. Echt nog van deze tijd. Maar niet Engelse wals en cha-cha-cha? Nee. Nee, nee, en... nee, ik geef dat niet. Nee. Oké. Okay. Nee. Nee, maar gaan ze nee. dan een disco dansen? Uh, zoiets zou ik. Oh. Ja, als ik ja. zo'n rare team krijg, dan doe ik dat ook. Ja, ja. Dus uh, Mijn meeste is nu, uh, wat ik nu geef, is Billy Ocean, Barry White en dat soort muziek. Nou, dat, uh, dat is heel een heerlijke ritme. Ja. ja. Dus dat uh, gaat heel goed komen. Ja, ik zou zeggen, kom eens langs. Nee, ik ben nog niet uh, in de leeftijdscategorie. Nee, ook, ze heeft ook jongeren. Ze een paar jaar achter. Uh, heeft ook een nee. jongere leeftijdscategorie, hoor. Ze is maar 55 pas. Uh, <laughs> ja. <laughs> ja. Maar gras, uh, en wat zijn de kosten, Cornelia? Nu is er iemand die zit te luisteren en die zegt. Ik wil daar wel naartoe, voor de gezelligheid. Ja omdat het goed voor mijn lijf is. Ja. Weet je, ik vind het zo jammer dat er bijvoorbeeld, ik ben hier een paar jaar geleden geweest, met Van Sandberg, die is niet meer... No. Nee. Nee, een andere... Hans. Ja, en die had toen een, een, een aanbieding voor de ouderen, dat voor de ouderen ook nog een bepaalde subsidie zou komen. Dat helaas. Wat ik dat jammer was Anders van Bergen, de wethouder toen. Ja, oké. Okay. Oh. Ja. Dat weet ik niet meer precies. Ja? maar in ieder geval. Vind ik, Helaas zijn er een aantal oudere mensen die uh, dat toch niet kunnen betalen. En dat ik denk van nou, het zou zo fantastisch zijn als daar toch nog een subsidie aan vast zou zitten voor de dansschool of waar ze het ook gaan doen. En uh, dat mis ik een beetje, want sommigen kunnen het niet betalen. Nee, voor jongeren is er wel een subsidiepost. Ja, en ook ja, voor de hele jongeren ook zelfs. Ja. Ja, maar voor de ouderen niet. En dan zeg je, ja, maar dan heb je dan die ouderenpas. Maar ja, die ouderenpas is toch 28 euro die je moet kopen. En dan krijg je dan een aantal procenten, krijg je dan natuurlijk een korting. Ja, Ik zou zeggen van zo doe het als zo schalie. en geef mensen een, een pak ja. geld mee. <laughs> en ja, en laten ze lekker bewegen en dansen. Want dat is heel belangrijk. Ze blijven ook veel langer thuis, daardoor. Ja, als ze goed kunnen lopen en goed kunnen dansen, en goed kunnen, dat vind ik heel belangrijk. En ze blijven daardoor veel langer thuis. De en, politiek zit te luisteren op dit moment. Hoor. Is dat zo? Ja. Nou, dat lijkt me heerlijk. Nou, dan nee, kunnen ze er iets denk, mee doen. Ik denk dat ze daar wel op terugkomen. Ja, dat lijkt me heerlijk. Nee, dat meen maar ik dat is financieel. Ja. Maar ik wil graag dat jij die donderdagmiddag vol zit met bejaarden. Nou, ja, de we, het ouderen. De ouderen. Nou, het gaat heel erg goed. En dinsdagavond is helemaal subliem. Maar, maar, maar hoeveel kost het nu? Als ik zet, uh, oh, oh, je nog... thuis te luisteren? Wil je toch weten wat ik moet het moet betalen? Ja. Uh, volgens mij is het... Uh, ja, dan moet je eigenlijk naar een pluspunt bellen. Dat weet ik niet precies, want het is niet mijn dansschool. Moet je even naar Anita Dana bellen. Dat zeg ik altijd. Uh, even ah, kijken. Op, Dalen, ja, www.niette.nl. Even kijken wat het kost, want ik weet niet precies. Ja. Ik weet de je het niet? Roy weet het misschien. Oh, zo weg. Ja. Oh, die is misschien wel. Eh. Oh. Ja, Deze ja, hoor, ik, weet het in ieder geval niet. Nee. Nee. nee, nee. Nou, ik, ik dacht zoiets van tien lessen dat het iets een kaart, een, een, een stripkaart kan kopen, tien lessen voor 70 euro. Ah, ja. okay, dus, ja. dus dat is redelijk. 70 euro per keer. Ja. Ja. ja. Dus dat is redelijk. Maar als daar een, een kleine maar subsidie wel, bij komt, is het natuurlijk nog uh, ja. mooier. Maar eventjes, je komt daar niet om dansen te leren. Uh, ...van Jive en Walsen nee, en dergelijke. Nee, nee, nee, nee. Dat is... Nou, ik, ik doe wel rock'n'roll met ze, hoor. Dat doe ik wel. Ja. ja maar ja. het is niet een cursus niet, om een bronzen certificaat te krijgen. Nee, nee dan. Niet, niet de klas. Hij ja. niet, niet, <tie> <tie> ga niet dat. voor goud. Nee. nee. Maar het is bewegen, niet vallen... ...en gewoon plezier hebben met elkaar. Plezier hebben en toch dansen leren. Gooi je gevier leren van dansen. Goed onthouden, goed voor de hersenen ja maar dan ben ik later moet je het hele dansje leren ja en, nog, en dan zeg ik van weet u het nog nou laten we dit proberen dus dan gaan we weer verder met dansen dus leren een hele dans en het is echt heel pittig heel pittig en één keer per jaar optreden uh, ik heb het net zo over gehad we ja, moesten even over nadenken <laughs> maar het lijkt me fantastisch hoor ja ja omdat het een heel bijzonder maar ik vind het zo leuk dat, dat mensen daar een plezier in hebben hè, dat bewegen ja maar het is wel ik, ik ga nog eens zeggen dinsdag ja. van hoe laat tot hoe uh, Dinsdag is het van half 8 tot half 9. Ja. En uh, donderdag is het van 2 tot 3. En een pluspunt? Een pluspunt, ja. Moet je je aanmelden van tevoren? Nou, ik, ze mogen even een, een, een proefles meedoen. Op zondag 3 maart uh, organiseert de Teamsportservice Noord-Holland ja. een les. Een uh, pluspunt voor de fitheidstest ook nog. Kijk, ja. daar, Kijk. Komt daar komt hij. Gratis les? Ja. En ja, gratis les. Ja. En het begint om 1 uh, uur. En die les die geef ik. Hartstikke leuk. Nee, het nog een keer hoor. De voetjes gaan van de vloer. Op zondag 3 maart. maart. Op zondag 3 maart. Moet je aanmelden van tevoren? Uh, dat, nee. nee. Gewoon komen? Gewoon komen. Ja. Moet je je balschoenen aan? Nee, fitness schoenen aan. Oké. Okay. Ja. ja, het is weer wat anders. Nou ja. Okay. Oh, ja, maar een beetje op ginschop kan je ook heel goed oké okay. Kijk maar naar de bestheidszorg, was altijd op gym uh, uh, uh, Nou, gaan ja. we naar de agenda. De, en, en gewoon ja, even. De, agenda. de kosten nog eventjes... 10 uh, lessen 70 euro. Hoor, jij zit er ook bij. Jij, uh... Als ik me goed herinner. Hij weet het niet, maar dat weten bij de ja, plusmans. Volgens mij wel, 10 lessen voor 70 uh, euro. Ik weet niet precies. En nog een bedankt voor dit kom. Hartelijk dank. Uh, ik Hartelijk bedankt. Ik hoop dat u weer succes <lacht> hebt zoals altijd. Ja, ik hoop ook voor de, voor de ouderen hoop ik het ook, uh, ben ik echt. Het is uh, heel leuk om te doen. En ik zou zeggen, uh, kom eens een keer langs om te kijken hè? Hoe we het doen. Meedoen mag ook. Dankjewel. Dankjewel, hè. Oké. Okay. Voordat we naar de agenda gaan. Houden.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 het einde van dit tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En dat betekent dat de tijd is om nog even de agenda door te lopen... voor de komende dagen. Roy, wat hebben we? We hebben een heleboel. Uh, natuurlijk nog steeds de expositie. We gaan naar Zandvoort in het Zandvoorts museum. Tegelijkertijd met het VVV wat er zit. Ja. Ja. Alles komt samen in het museum. En dan uh, hebben we natuurlijk... daar hebben we het over gehad. Classic Concert Morgen... met het Heemsterts Orkest in de Protestantse Kerk... Uh, Aanvang is drie uur. Ah ja, drie maart. Ja, drie maart. Zat er ah, ook bij. Ja, ja, ja, ja, ja. We worden ingefluisterd live in een radio uitzending. Dat gaat natuurlijk helemaal niet, juffrouw. <laughs> Juf Even afmaken. Klessen concert. Dat is dus morgen in de Potslant Kerk. Drie uur begint het. Half drie kerk open. En de tronsprijs is vijf euro. Nou, dan hebben we 31 januari de regenboogborrel voor jong en oud. Ik weet niet waarom oud met een D en met een T staat. Heeft dat een reden? Nou, dat dus is voor als je ouder bent, maar ook als je uit de kast bent, oud bent. Oh, op die manier. Ja. ja, nu snap ik het. Dat is in Grand Café XL en dat is van half zes tot half acht. En dat is altijd elke laatste donderdag van de maand. Ja, en we hebben op 4 februari dan ook nog... de introductie Rotary Zandvoort in het Wapen van Zandvoort. En dat begint om 8 uur. Ja, ze hebben weer nieuwe leden nodig. Denk ik. Uh, dan hebben we natuurlijk uh, 3 maart de bijeenkomst van Juf Corny. Juf Corny, waarbij de voetjes van de vloer gaan... op allerlei verschillende soorten muziek... en bewegings, en ook nog een test. En fitheid. En dat gaat helemaal goed komen daar. Ja. Dat is het pluspunt. En denk erom, Juf is heel lenig, die doet alles... Uh, dan hebben we elke maandag eerste maandag van de maand een nabestaande groep bij ook Zondvoort. elke eerste en dinsdag van de maand om half elf een digitaal spreekuur voor al uw vragen over uw iPad en elke vrijdag medische gymnastiek bij Pluspunt van kwart over negen tot kwart over tien. Ja, en elke eerste en derde maandag van de maand uh, van twee tot vier een depressie voor de sport de depressie supportgroep in de blauwe tram. Uh, ja, we kunnen... kan via e-mail. We kunnen heleboel doen. Na 12 uur hebben we het programma... Uh, een herhaling van uh, Zandvoort... ZFM Oud-Zandvoort. Dit is een uitzending uit uh, 2013... waarin de beroemde Zandvoorter Paul Eldering... wordt geïnterviewd door uh, meneer uh, Rob Peters... de speaker van het circuit, Rob Petersen. En uh, die gaat Paul Eldering vragen hoe het zit met de veiligheid van de auto's, want hij moest vroeger alle auto's keuren... voordat ze aan races konden deelnemen. Nou, dat was uh, spannend hoor. Uh, en dan gaan we nu de mensen bedanken. In uh, eerste plaats natuurlijk Thomas de Jong uh, voor de techniek. De muzieksamenstelling voor Cor Draaier. De redactie Gert van Kuik en de eindredactie Gerry Rutte, die ook nog koffie gedaan heeft. Ja, en natuurlijk uh, Hotel Hoogland voor de uitstekende koffie, thee en water... En de gezelligheid hier. En Roy Dongen, hoor u. Uh, de man die geprezen wordt vanwege zijn columns in de krant. En terecht, moet ik zeggen. En uh, uitstekende interviewer. Uh, het was weer gezellig hoor. Het was heel gezellig. De vlijende woorden kwamen van mijn collega Pieter Jouwstra. Uh, en wij wensen iedereen een heel fijn weekend. Maandag komt u ons weer beluisteren. En hierna gaan we gezellig door. En dan gaan we gaan naar James Last.